In deze aflevering van Eindtijd de Profecie zullen we het hebben over het scenario van Jacobus. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom in deze nieuwe aflevering. Jacobus, het scenario van Jacobus. Erg interessant. We hebben het scenario gehad van Petrus en het scenario van Paulus. En nu uh, het scenario van Jacobus. Het is interessant en belangrijk te zien dat al die evangelisch schrijvers en ook de heer Jezus zelf... Baseren zich voortdurend op het Oude Testament. Ja. En ik denk dat je het Nieuwe Testament niet echt kunt begrijpen vanuit het Oude, de, dan vanuit het Oude Testament. Uh, zelfs het offer van de Heer Jezus op dat kun je nauwelijks begrijpen als je Isaiah 53 niet kent. Ja, precies. Ja. Dat is heel belangrijk. Het is wel even belangrijk te noemen omdat uh, Jacobus, natuurlijk, uh, een halfbroer was van de Heer Jezus. Ja, ja. Dus die is met hem opgegroeid. Ja, die is met hem opgegroeid. was hij. De heer Jezus was de oudste van het gezin en de oudste van het gezin, die zou de vader opvolgen. Ja. En de tweede van het gezin, die zou een rabbijnenopleiding krijgen. Mm -hmm. Dat is de, was logisch. En daarom wist hij zoveel van de Bijbel. Ja. En, maar, de tragiek was dat die broers en geloofden in het begin helemaal niet met hem. Die dreven zelfs een spot met hem. Mm -hmm. En die zeiden, God, als je echt de Messias bent, ga nou eens naar Jeruzalem. Ja, doe hem maar. Hoe is die dan Is ooit? dat een beetje hetzelfde idee als Jozef met zijn broers had? Dat, dat is helemaal Jozef in Messiaanse geschiedenis. Er is een prachtig boek over verschenen. Ja. En, uh, maar dat was het ook zo. Het ja. is een van de mooiste voorbeelden van de heer Jezus: ja, van, van, van ellende en narigheid, van gevangenis, van verwerping. Tot, tot heerlijkheid, ja. tot de koning van Egypte. Maar de broers uh, die handelden eigenlijk naar Jozef, uh, zoals de broers van Jezus naar Jezus handelden. Ja. Ja, ja. en maar hoe is, zou die Joze, Jacobus dan uh, tot geloof gekomen zijn? Ja, ik heb er nooit over nagedacht. Nee, nooit. Dat is toch wel een interessante vraag. Ja, zeker. Want het moet wel een radicale bekering geweest ja. zijn. Ja. Zou ik dat voor de kijkers laten? Of zal ik het zeggen? Nee, zeg het maar, want uh, je hebt het nu aangehaald. hetzelfde ja, ja, nieuwsgierig. <laughs> ja, tuurlijk. Nou, hij is tot bekering gekomen, dat staat in de Korinthebrief. De bekering van Jacobus. <clears throat> Jacobus 15, dat is dat belangrijke hoofdstuk uit... Uh, uh, Jacobus 15, 1 Korinthe 15. Ja. Dat is dat belangrijke hoofdstuk van, over de opstanding. En in de... Hoofdstuk 15 vers 7 ja. staat uh, zijn bekering en in 15 gaat het over de opstanding van de Heer Jezus en dan somt Paulus een aantal mensen op die de Heer Jezus gezien hebben. Ja. En vers 7 lees ik, vervolgens is hij verschenen aan Jacobus en daarna aan de andere apostelen. Ja. Hij is verschenen aan Jacobus. Hij is verschenen als eigen broer. Ja. En zo, wat een ontmoeting zal het geweest zijn. Zeker. En zo is hij tot bekering gekomen. Ja, mooi. En hij is nogal krachtig tot bekering gekomen. En hij was eigenlijk het hoofd van de gemeente. Want in de eerste gemeente was een enorm conflict ontstaan. Ja, hoe, hoe is het mogelijk? Ja, zal ik eens niet gebeuren. <laughs> ja, en het was bijna een scheiding. En Paulus en Barnabas, die uh, waren echt... Uh, tot de heidenen gekomen en hij vertelde hele verhalen, vertelde Paulus tijdens die vergadering mm -hmm. en dat kopers zinden het niet en velen die tot geloof gekomen, velen tot geloof gekomen priesters en farizeers die zinden het helemaal niet. Die zeiden heel kortweg: we snijden dat En ja, Die wilden dus de Joodse wetten opleggen. Ja, die, die, die mensen die dan tot bekering uit de heidenen gekomen waren. We ja. snijden dat zootje, zeiden ja. ze. Ja. Nou, Paulus en Barnabas die vonden dat verschrikkelijk, die wilden dat niet. En nou, dan kwam er een vergadering. En uh, Jacobus als voorzitter. En Paulus en Barnabas die, uh, uh, vertelden nog verder over de bekering van de heidenen. Maar ja, de, die, die fariseeërs die in Jezus gingen geloven, bleef, bleven grommen. Die bleven, het zou bijna een scheiding geworden zijn tussen Joodse messiasgelovigen en heidense messiasgelovigen. Hoe tragisch het is dat het eh, ook nu ook het geval is bijna. Mm -hmm. Nou, toen nam Jacobus het woord. En, eh, want Jacobus <coughs> die was natuurlijk volledig overtuigd dat de Heer in zijn tijd terugkwam. Ja, dat, eh, Net als de medeapostelen? Net zoals de mede-apostelen ja, dat Ze ook dachten? Allemaal. Ja. En hij was leider. En toen kwam op een gegeven moment die het slotwoord. Nadat deze uitgesproken waren, dat waren Paulus en Barnabas, die kregen eerlijk het woord. Mm -hmm. nou, zo en zo, zo, zo, en daarom en daarom willen we het niet. En waarom Paulus het niet wil dat hij denne besneden werden, dat lezen we in de Galatenbrief. En dat uh, gaat te ver hier. En na deze nam Jacobus het woord en zei het volgende. Mannenbroeders, hij geeft een scenario nu, hè? Dat, ja. daar hebben we het over. Ja, precies. Broeders, hoort aan mij. Simeon, dat is Petrus dus, heeft uitgelegd hoe God van begin aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Dat is dus punt 1 van het scenario van Jacobus. Ja. Een volk uit de heidenen, dat betekent zending. Dus ook volgens Jacobus, dus de Heilige Geest, is zending, evangelieverkondiging, de eerste prioriteit. Ja. Want dan kan God, als dat gebeurd is, dan kan God met de afwikkeling van de eindtijdgebeurtenissen beginnen. Zoals we het vorige keer hebben besproken. Ja, dat. en hiermee stemmen de woorden van de profeten gelijk geschreven staat. Hier haalt hij de profeet. Alles wordt op de profeten. Ja. De heer Jezus zelfs ook. Dit geschieden, staat zo vaak in de evangelie, dit geschieden, omdat het vervuld wordt, gelijk door de profeten geschreven is. Ja, daarom moeten de gemeentes dus ook altijd het Oude Testament ja. erbij bij halen. Ja, tuurlijk. Ja, is... Daarom zeg ik dat ook. Ja. Heel belangrijk. En daar staat er, hiermee stemmen overeen, de woorden van de profeten. En dan gaat hij de, de, Amos aanhalen. De profeet Amos. Daarna zal ik wederkeren. Dan gaat hij terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. 1948, zeg ik. Want was, wat ja, precies. was de hut van David? Dat was de politieke entiteit van Israël die tijd. Ja. David heeft Israël uit een door Stammenoorlog een klein groepje in het Midden-Oosten en door de omringende volken voortdurend aangevallen volk, heeft hij opgericht tot een machtige natie. Ja. Een van de machtigste naties van het Midden-Oosten had David opgericht. En dat ging dan over naar Salomo, en dat werd ook een van de rijkste en grootste naties van, van de wereld, dat Israël geweest is. Nou, daar is God nu mee bezig. En dat gaat ook weer gebeuren. Ja. In het Vrederijk zal Israël de belangrijkste natie zijn. En die zullen meehelpen, de Heer, om het woord van God vanuit Jeruzalem te. Gaat vanuit Jeruzalem. Dus eigenlijk. Uh, om, om eventjes een, een, een zijstapje te maken, we hebben gezien dat het evangelie rondgaat over de wereld. Ja. Maar in de eerdere aflevering hebben we ook gesproken over het feit dat de, de macht en, en, en, en uh, het, het, de welvaart ook door diverse naties is gegaan. En nu dus blijkbaar weer terugkomt in Israël. Heb ik nog niet over nagedacht. Ik heb dat nog niet uh, gezien. Maar dat zie je dus wel, hè? want uh, we hebben uh, rijk, diverse rijken gehad. Het Persische Rijk, oh, ja. we hebben de, het Griekse Rijk gehad. We hebben... De wereldrijken, ja. ja wereldrijken. Dan begrijp, dan begrijp uh, ik je beter. Uh, die, dat rondje is ook gemaakt en nu komen we dus weer terug in Israël. Want uh, rijkdom is uh, zelden geweest in uh, Latijns-Amerikaanse landen ja. en helemaal zelden in Afrikaanse landen. Dat is duidelijk, ja. Dus het gaat uh, om de wereldrijken. Om de wereldrijken. De wereldrijken ja. die, uh, waar Amerika nu, waar we het voor... macht is. Uh, volkomen de ja. macht is en waar we ons afvragen, uh, wat er nu gebeuren gaat. Ja. Uh, mijn visie was dat uh, nu de chaos gaat regeren. Ja, maar het is wel mooi om te zien dat het herstelde rijk, het, dat Israël dus eigenlijk ook, zeg maar, die rijk, rijkdommen ja, ja. van David weer terug gaat krijgen. Ja, ja, ja, en ja van dat, dat komt weer terug, ja. want de Heer Jezus zal op de troon van David plaatsnemen. Ja. Ja. En die had een groot rijk. Ja, maar je ziet het nu al gebeuren. Ja, je ziet het nu gebeuren dat Israël wel veel touwtjes in handen heeft. Ja. Voornamelijk ook, denk ik, door zijn enorme wetenschappelijke en technologische kennis die ze ja. hebben. Ja. Terug naar 1948, wat je net aanhaalde. Ja. ja. Um, nou ja, ik ga verder. Uh, dus toen is God begonnen met het opbouwen van de vervallen hut van David. Ja, klopt. En, dat is, en daarna zal ik haar weer oprichten. En wat van, daarvan is ingestort, zal ik weer opbouwen. Ja. Dus er staan drie... Eigenlijk termen voor hetzelfde gebeuren. Maar daar zie ik in, hier haal ik zelf uit, een drievoudig herstel: herstel van het land, ja. wat is een koninkrijk zonder land? Ja. Herstel van het volk, daar is Aha. God nog steeds mee bezig. Ja. En we hopen en bidden dat Ephraim gauw terugkomt met de stammen die erbij horen. Een belangrijke geschiedenis zal het worden. Aha. Als Juda en Ephraim elkaar weer omhelzen ja. en samen dan de strijd aanbinden. En ja. ja, dat gaat gebeuren. En dan het derde is natuurlijk het geestelijk herstel. Ja. Zullen we zullen straks even uit Amos zien hoe de, Amos dat ziet, want hij haalt dat maar kort aan. Okay. En Amos gaat veel dieper in mm -hmm. op dat herstel. Ja. Nou, maar, er staat dit, opdat het overige deel van de heren, de mensen, de heren zoeken. Opdat ze alle knieën zich zal buigen over Jezus en elke tong zal beleiden. Dat Jezus Heer is. Zoals Paulus in de Filippense brief zegt. Ja. En daar gaat het om. Dat is het uiteindelijke doel. Het uiteindelijke doel is niet Israël. Het uiteindelijke doel is niet de gemeente. Het uiteindelijke doel is dat elke knie zich zal buigen. En elke tong beleiden dat Jezus Heer is. En dat de Heere God, de koning der koningen en de Heer der Heer is. Ja. Daar gaat het om. En daar werken we aan. En daar zijn we dienstknechten van. Dat is heel belangrijk. En, en alle heidenen, over, alle, over welke mijn naam is uitgeroepen. Dat is ook merkwaardig, is dat. Waarom zegt hij dat? Ja. Dat haalt hij ook uit Amos, hoor. dat ja. uh, komt zo wel. Waarom zegt hij dat? Kijk, zendelingen brengen nooit alle volken en, en, en een heel volk tot bekering. Uh, alleen een stuk uitverkoren deel. Maar over die anderen wordt de naam van de heren uitgeroepen. Die anderen moeten wel weten wie Jezus is. En dat staat ook geschreven, dat eerst aan alle volken moet het evangelie verkondigd zijn. Dat wordt hier ook bedoeld, al de naam van de Heer Jezus uitroepen. Ja. En sommigen grijpen deze uitroep aan en die roepen, Heer, wilt u mij mijn zonde vergeven? En die worden gered. Ja. En de anderen, nou daar is de naam over uitgeroepen en wat God daar verder mee doet, dat, dat weten een... we niet. Maar er nee, ja. gaat toch wel wat gebeuren dan. Ja. Nou, en dat Israël dan tot zegen is, zien we ook bijvoorbeeld in psalm 67. Mm -hmm. Dat is een korte psalm, een psalm die 50 woorden heeft volgens de rabbijnen. In onze taal is dat natuurlijk niet. De psalm 67. Dat is een hele mooie en korte psalm. <coughs> Job, Job, psalm, spreuken, 67. Dat zijn allemaal zo zoeken tussen die psalmen. Psalm 67. Ja, dan gaan we. De Heere, onze God, zegent ons. De Heer zei ons genadig en hij zegende ons. Hij doet zijn aanschijn bij ons lichten. Dat is de zegen van Aaron die de dominee ook vaak uitspreekt. Ja. Opdat men op aarde uw weg kennen en alle volken uw heil. Waarom krijgt Israël zegen? En waarom is het zo belangrijk om Israël te zegenen? Natuurlijk omdat je zelf gezegend wordt, dat zeg jij altijd. Ja. Maar het belangrijke, achterliggende doel is dat als dat gebeurt, dan gaat men op de aarde Gods weg kennen en alle volken uw heil. En daar staat in het Hebreeuws, dat, dat weet ik dan heel toevallig, Yeshua-tan. Het Hebreeuws dat wordt het, uh, het, het voornaamwoord, dat uw is, dat, dat staat op tan. En Yeshua slaat, op wie is dat? Dat. Opdat alle volken de Heer Jezus zullen kennen. Opdat alle volken de Heer Jezus zullen ja, herkennen. Precies. Prachtig is dat. Ja, die. mooi. Best ja. En op het einde zegt hij ook, vers 6, de, dat de volken u loven, o God, dat alle volken u allemaal loven. De hele ja. wereld buigt zijn knieën dus voor de Heer Jezus. Dat zal wel dat oh, die tijd spoedig komt. Ja. De aarde gaf haar gewas, God onze God zegent ons, God zegent ons, opdat alle einden der aarde hem ja. Daar gaat het om. En in die tijd leven we. En in die tijd hopen we dat dat maar uh, goed versneld wordt door de Heer. En daar bidden we voor. En daar werken we aan. En daar is verder een zeven over. Voor, denk ik. Nou ja, in ieder geval. Ja, Probeer we ze... een steentje bij te dragen. Ja, nou ja. Er staat ook nog ergens in uh, Psalm 102. Maar we moeten wel nu verder. Anders komen we niet eens aan de arme Amos toe. Mm -hmm. Ja. En die man, die heeft al zo, hij was een een vrij rijke boer was hij. Amos? Amos, ja. ja. Hij was een, uh, een veeboer. Want dat is de, de profeet die Jacobus aanhaalt. Ja, dat is de profeet die Jacobus aanhaalt. Ja. Hij was een, een veeboer. En hij was uh, tegelijk ook een, een, een landbouwer, een, een fruitbouwer, denk ik. Dat was. En dan gaan we kijken, wat wordt dus door Amos geciteerd... Amos hoofdstuk 9. Dan gaan we even kijken welke versen hij aanhaalt. 9 vers 11. In die tijd zal ik de vervallen hut van David weer oprichten. Ik zal haar scheuren dichten en wat ervan is ingestort overeind zetten. Ik zal haar herbouwen als in de dagen van ouds. En dat staat hier verder. Opdat zij beërven de rest van Edom en van al de volken, over wie mijn naam is uitgeroepen. Dat is weer dezelfde tekst, over wie mijn naam is uitgeroepen. Ja, dat is precies dezelfde tekst. Dus even... Dat is dus ook dat is het geestelijke herstel. Ja, wat is Edom? Edom, dat is natuurlijk Jordanië. Okay. Ja, daar zitten ja. de Ammonieten en de Edomieten en de Moabieten. zitten daar. En er zijn ook allerlei teksten over. Maar en dat, dat beërft Israël? Ja, ja. Dat beërft Israël. Ja, ja. dat is wat hier staat. Ja, ja, dat zeg. <laughs> ja. Dus dat betekent Jordanië straks weer bezig? Stukken wel, hoort. stukken wel. Want stukken was, waren van uh, het over Jordaanse, waar die 2,5 stam zaten gehad. Ja. En uh, de halve stam van Manasse uh -huh. en Aser, geloof ik. Ja. En die woonden daar, dat was hun erfelijk bezit. Maar wat gaat er gebeuren? Ik zal in vers 14. Ik zal een keer brengen in het lot van mijn volk Israël. In de Galut, in de ballingschap. En verwoeste steden zullen zij herbouwen. Reken maar dat ze een boel herbouwd worden. Dat Al heeft... die oude Bijbelse steden die staan weer overeind. Ja. Dat is gebeurd. En bewonen. Wijngaarden zullen zij planten en de wijn ervan drinken. De, de settlers, hè, die, die zeer verachten door de mensen, Joodse mensen die daar in Judea en Samaria wonen. Ja. Die zeggen, ja, dat staat toch in de Bijbel, wij planten hier wijngaarden en de wijn zullen we drinken. Nou, dat kost natuurlijk wel een paar jaar voordat die druiven die druiven gaan geven ja. en die druiven rijp zijn. Dus ze krijgen het ons toch lekker niet weg. Ja. Dat zegt de schrift, zeggen ze. Ja. En het is ook... Z zij staan dus op de beloftes van God. Ja. De wijngaarden zullen zij planten en de wijn ervan drinken. Uh, boomgaarden zullen zij aanleggen en de vrucht ervan eten. En jaffas zullen zij eten, maar dat zijn jaffas, maar dat zijn uh, bevruchten die geëtiketteerd worden. Zoals wat jij de vorige keer zei, uh, we goed kunnen zien dat ze uit Israël komen. <laughs> ja, dan moet je niet te zoeken. <laughs> dan, anders moet je weer zoeken, moet je weer vragen. Ja. Het is uit Israël, staat toch op de etiketten? <coughs> nou, en dan, en dan zegt de Heer, vers 15, dan zal ik hem planten in hun grondgebied... En geen Palestijns grondgebied, zijn bezetters. Nee, die bezetters zijn die andere club. Ja. Israël, er zijn geen bezetters, die wonen daar rechtpatig. Mm -hmm. En als die Palestijnen zich daarna schikken, hebben ze nog een hoopvolle en machtige toekomst. Ja. Ja, precies. Dat is het. Dan zal ik hen planten in hun grond, en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die ik hun gegeven heb. Dat dus, is, uh, en dat is de toekomst dus? Dat, ja, dat, daar gaat het nu om. Ja. Maar, en dat is is dat planten al begonnen? Zou je kunnen zeggen van 1948 is God daarmee begonnen om hun te planten ja. in een grond? Natuurlijk. Waar ze nooit meer uitgerukt kunnen worden? Daar kunnen ze op staan op deze belofte, ja. Ja, toch? Ze kunnen het ook verwerpen, ze kunnen ook eigenwijs zijn. Ja. Ze kunnen ook zeggen we gaan lekker allemaal weg. Maar zoals het er nu uitziet, is dat niet het geval? Nou, dat is natuurlijk wel zeg maar, ook een stukje logica, want we hebben gezegd van ja, de jagers zijn er, die de mensen naar Israël toe jagen. Maar ja, we zien nu ook met al die stebbing, met, die, stabbing, met, met het, zeg maar, die messen die gebruikt worden om Joden te, dat daar ook een angstcultuur wordt gecreëerd. Weet ik niet. Dus, dus het risico dat mensen zeggen van ja, we gaan Israël weer verlaten, want, uh, Die zijn is, er dan, die, die, zijn die, die zijn gaan in Duitsland er, wonen. Ja, die gaan weer terug naar Amerika. Of, uh... Ja, maar helaas, dat is heel, ziet het er nou uit dat die, nou, ik, ik noem het dan, nog niet jarig zijn. Ja. Ja, dat het uh, toch verschrikkelijk wordt. Ook Duitsland, daar breekt het antisemitisme weer los. Ja, precies. En in Amerika precies hetzelfde. Ja. Je kunt denken dat je veilig bent in een ander land, maar uh, ja. daar zal het je ook achtervolgen. Ja, ja. Ja. Alleen, ik ben blij dat als, als er zo'n zo, zo, verwacht volgend jaar verwachten ze zo'n kleine 20.000 uh, Joden uit Frankrijk, ja. is nog maar een klein percentage, nog maar 4% van de 500.000 die er zitten. Ja. En dat, dat, is, dat is gevaarlijk. Ja. Dat is heel gevaarlijk. Want de haat tegen het Joodse volk blijft en daar is alle werk van de Satan opgericht. Mm. Heel gevaarlijk. Ja. En alleen in Israël zijn ze dus veilig. Ik denk dat Israël in al die eindtijdrampen die wij besproken hebben mm -hmm. en die uit alle profeten naar voren komen en in openbaring, en bij de Heer Jezus, dat in al die eindtijdrampen op een gegeven moment Israël zal zijn als het land Goossen in de plagen van Egypte. Ja, dat denk ik ook, ja. Want het land ja. Goossen werd gespaard ja. voor de ergste plagen die over Egypte kwamen. Ja. Dus we moeten maar gewoon in Israël gaan wonen dan? Ja, maar dat is het probleem. Dan moet ik er iedere drie maanden weer uit om, om, om, ja, met om een God, nieuw verblijf te begrijpen. Met God is alles mogelijk, hè? Oké, okay, oké. Okay. Dus, uh, stuur, als er vragen, gaat hij geven en dan... stuur, stuur maar een ticket. <laughs> ja. ja. Ja, nou, al onze kinderen zijn, oh nee, op de jongste na zijn uh, toch wel een Israël geweest ja, ook. Ja, precies. Dat ja. is heel mooi. Nou, we moeten weer terug... Naar die brief van, uh, van Jacobus, ja. naar de brief, niet naar, naar, naar, naar, van, uh, niet naar, naar Amos dus, nee, nee, naar de maar de naar zijn brief. Ja. Want er zit ook een bepaald uh, interessant element zit erin. De brief van Amos. Aan wie is die brief eigenlijk gericht? Aan wie is die brief gericht, de brief Dan van Jacobus? Meestal staat het aan het, aan het begin, hè? Ja, de, de Aan de twaalf stammen in de verstrooiing staat erbij. Ja. Aan de twaalf stammen in de verstrooiing. Dus die twaalf stammen, die zitten er nog. Want ja. het, het woord God is eeuwig. En die zullen dus ook weer allemaal zichtbaar worden. En dat gaat gebeuren. Want dat zien we ook als in Ezekiel... Nee, nog nooit over gehad. Maar in Ezekiel, als het land opnieuw verdeeld wordt staan de twaalf stammen. Eh, wordt er worden wel één of, of twee stammen eruit gelaten. Mm -hmm. En daar halen sommige mensen de antichristen uit, maar ik weet het gewoon niet. En eh, ook in, in, in, in de profeten. En ook overal worden die twaalf stammen ook in het Nieuwe Testament weer genoemd. Ja. Ook eh, in, eh, in openbaring. Eh, daar worden de 144.000... Je weet wel, dat zijn eh, 144.000 getuigen. Dat denken zij. Dat zeggen zij, ja. ja. Maar dat is nu... En, en, en die club is vol volgens zin. Ja. Maar dat zijn gewoon eh, 144.000 trouwe Joodse mensen, trouwe volgelingen van Yeshua, hmm. die speciaal uitgekozen worden door een heel, voor een hele speciale taak daar in ja. openbaring. Precies. Maar dan worden die 12 stammen worden allemaal genoemd, op ja. een na. Ik weet niet, op na geloof ik. ik, ik weet het niet, maar, uh, maar dat gebeurt. Ja. Het is allemaal heel actueel, want er gaan nog zoveel dingen gebeuren, maar de mensen moeten het weten. Ja, en we moeten blijven volhouden. En we moeten blijven, ook dat moet ook nog, jaren. ja, we moeten blijven volhouden. Die twaalf stammen, nou, gaan we even kijken, we moeten wachten tot Evereem terugkomt, want, zegt Jacobus in zijn brief, 5 vers 8, wat zegt hij dan over de wederkomst? 5 vers 8 zegt hij, heb dus geduld, broeders, vers 7 zit ik nu, tot de komst des Heren. Ja. Dat zei je net, mm -hmm. geduldig gehadde. Ja. Heb geduld tot de komst des Heren. De landman, wat, wat, wat, wat, wat doet de landman, dat is de Heere God, wacht op de kostelijke vrucht van het land en heeft geduld, ...totdat de vroege en de late regen er is opgevallen, ja. want de komst van de here is nabij. Ja. Dat is belangrijk, de vroege en de late regen. De vroege reden, reden is de vervulling van de Heilige Geest. Mm -hmm. Maar er zijn aanwijzingen in de schrift dat in die tijd van rampen, die tijd van vreselijke rampen, er nog zo'n vervulling van ja, de Heilige Geest, geest gaat komen. Dat ja. zien we dus ook al bij uh, de redenvoering van Petrus, daar heb ik het niet over gehad, daar hadden we geen tijd meer voor. Maar dat zien we daar ook. De, wat gebeurt er? In welke tijd gebeurt het dan? Die, in de tijd van die grote en doorluchte, dacht de Heer. van rookzuilen en, en, en, en, en walmen en oorloggedrag. En, ja. en dan, wordt, dan zijn er toch aanwijzingen dat er in die verschrikkelijke tijd nog een nieuwe uitstorting komt van de Heilige Geest, op een bijzondere wijze. En dat is ook genade? Zeg je? En dat is ook genade. Dat is ook genade, maar sommigen denken dat dat dan die pinkster is geweest. Maar ik denk dat die nog voortkomt vanuit Handelingen 2 deze uitstorting ja. van de Heilige Geest. Dan hebben we nog iets moois om naartoe te werken. Ja. Toch? En, en, en te en blijven de... volharden. Ja. Te hadden dat, en ik, ik, ik zie mijn kleinkinderen al profiteren, ja. oh, wat zal het mooi zijn. Af en toe doet de kleine meid het wel, maar dat is er weer een ander onderwerp. Goed Jan, we moeten hiermee afsluiten. Heel hartelijk dank voor jouw bijdrage en ja, met jouw kleinkinderen ga ik ook mijn kleinkinderen zien profiteren. En in ieder geval spelen op de straten van Jeruzalem, wat zal dat prachtig zijn. Tjonge je je De hele club meenemen naar Jeruzalem. Ja, mooi. Hartelijk dank voor het kijken. Volharding, daar eindigden we mee. En dat is iets ook, uh, wat we ook mee mogen nemen in onze gebeden. Dat niet alleen wij volharden, maar dat ook het volk Israël volhardt om de Heer te blijven zoeken. En te blijven verwachten dat de Messias ook voor hen zal terugkomen. Hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering en graag tot de volgende. De toorn van God rust op ons. Want God die liet de islam toe. De, de, de terroristen, de Palestijnen, niet die toe om op, op Israël op, op, op in te hakken, maar wij helpen mee ten kwaad. De vorige keer hebben we het er uitvoerig over gehad. Ja. Wij betalen ze. Ja, dat dat benauwt mij.